Het is zin in CFM. Uh, welkom bij het tweede uur van CFM Cinema. En we gaan meteen beginnen met de mega-filmhit: een echte knaller, een echte kraker uit de film Titanic. De tonen van uh, Titanic, uh, Celine Dion, uh, zakken zo langzaam weg. Een uiterst bekend nummer natuurlijk. En uh, uh, de componist van dit werkje was uh, uh, ook de componist... Van, die eigenlijk de componist van de week is. En dat is James Horner. Mooie song gemaakt voor de film Titanic. En de film die ik uitgekozen heb om wat langer bij stil te staan... is de film Avatar, een film uit 2009. Het verhaal gaat over Jack Sully is een verlamde oorlogsveteraan in de toekomst... die met eh, enkele anderen naar de maan Pandora wordt gebracht. De mensheid wil daar waardevolle grondstoffen uit de grond halen. Deze planeet wordt echter bewoond door de Navi's, Een mensachtig ras met hun eigen taal en cultuur. De Navi's doen er alles aan om zich te beschermen tegen de mensen. Sully raakt betrokken bij hun vrijheidsstrijd... en wordt ook verliefd op een van hen. Ja, u begrijpt het al. Spanning, sensatie, liefde... wat wil je nog meer in de film? Maar de muziek is prachtig... En uh, ja, het, het, het is een overweldigende mu uh, uh, muziek wat eronder gezet is. Ik begin met het eerste nummer, You Don't Dream. Ja, dit is de openingstrek van de film Avatar. Je hoort een vrouwenstem door doorheen zingen. Dat is echt waar James Horner wel van houdt. Dat hij wel vaker met zo'n stem erbij. Fantastische orkestratie. Het is een wat langer nummer, dus ik ga hem toch wat inkorten. En dan ga ik naar het hoogtepunt van de CD. Het nummer War. number. film Trek. Er Werkelijk alles zit erin. Strijkers, percussie, blazen, koorden, prachtige melodieën. Het is een nummer wat elf minuten duurt, dus ik kan u dat niet helemaal laten horen vanavond. Maar als u in de gelegenheid bent om eens te kijken op uh, de, de cd van deze film, dit nummer is alleen al de moeite waard. Elf minuten puur genot. James uh, Horner. En dan uh, besluit ik met uh, James Horner... Het, het lied I See You... gezongen door de, uh, Leona Lewis... At this dream wel ook een beetje dezelfde stijl als bij uh, Titanic, wat gezongen wordt door Celine Dion. Dit was uh, een andere zangeres. M mooie muziek, zonder meer. Tijd voor een hele andere film. De film Autumn in New York. Een film uit 2000. Hoofdrol Richard Gere, Winona Ryder. Will is een 48-jarige playboy die niet echt gelooft in de echte liefde. Als hij de 22-jarige Charlotte tegenkomt, die een levensbedreigende tumor heeft, komt hier een echte verandering. Zij leert hem wat de ware liefde is. Nog een romantische film met een beetje trieste afloop. Maar ook weer hele mooie muziek. De muziek in deze film is ook van een hele bekende filmcomponist. Gabriel Jaret. En ik begin met de opening de titelsong. van Madeline Perot natuurlijk. Dit was nummer Getting Some Fun Out of Life. Ook in deze film. En uh, ja, dat was niet echt de, de titelsong. De titelsong is Autumn in New York. En dat wordt gezongen door Yvonne Washington. Ja. Ja, we, zijn, we zijn nu een, een beetje in de jazz. Autumn in New York. Why does it seem... you. Sure. uit de film Autumn in New York. Uh, ik had u de titelsong van Gabriel Jared beloofd. Die krijgt u alsnog. Die komt nu voor iets heel anders. Een film uit uh, wat oudere tijd weer. Film 82, One from the Heart. Las Vegas, 4 juli. En het is vandaag de dag, Is het vijf jaar geleden, dat Hank en Franny zijn gaan samenwonen. Ze waren van plan om het te vieren, maar in plaats daarvan maken ze ruzie en ze gaan uit elkaar. En in no time ontmoet Franny een hoffelijke zanger, Ober, terwijl Hank een mooie circusartiest ontmoet. Tijd om erachter te komen waar de relatie van Franny en Hank nu echt van gemaakt is... En het bijzondere aan deze soundtrack is dat de, de, de muziek gezongen wordt door Tom Waits. Toch een, een ruwe bolster met een ja, zeer doorrookte stem, zou ik maar zeggen. En een countryzangeres, Crystal Cale. Luister u naar de titelsong. The chance on all those two-bit Romeos who count death at Roma From the heart. De volgende song uit deze film is een hele bekende song, is ook door heel veel artiesten nog een keer op CD gezet. Is there any way out of this dream, Crystal Gale. I can clearly see nothing is clear. I keep falling apart. can possibly Film One of uh, One From the Heart, uh, Crystal Gale. Ja. Het volgende nummer, ook uit van de soundtrack van deze film, is het nummer door Tom Waits zelf gezongen Broken Bicycles. Ja, ze zingen weer heel mooi samen, maar het is niet Broken Bicycles natuurlijk, dat had je al gemerkt. Broken Bicycles. must have an orphanage for all these things that nobody wants anymore so tell From the heart. Nu weer tijd om uh, ja, u in contact te brengen met een, misschien een componist die u nog niet kent, Armand Amar. Het is een Israëlische componist en hij uh, uh, ja, heeft toch een eigen manier van componeren, een uh, hele eigen sound zou ik bijna zeggen. En hij heeft ook de muziek gemaakt bij uh, natuurdocumentaires. En wat ik ga laten luisteren is Fue du Shell. En op dat nummer herkent u Oosterse blaasinstrumenten. Er zit een duidelijke ritmische percussielijn in. En halverwege komt ook weer de viool erbij. Uh, al met al een zeer nu uh, mooi nummer. M meer dan de moeite waard. Luistert u met veel plezier naar Amon, Amar. vue du ciel. Amar, Fuduchel, een prachtige melodie. Violen, Oosterse blaasinstrumenten. We horen weer van alles voorbij komen. En alles bij elkaar creëert toch een bepaalde sfeer. Ja, de natuurbeelden moeten er zelf bij denken, natuurlijk, deze keer. We zijn de, de uitzending begonnen met de muziek van de Lone Ranger van Hans Siemer. En ik had u beloofd nog meer western muziek bij te pakken. En ik heb gekozen deze keer voor Wyatt Earp, de componist James Newton Howard. En de, de titelsong daarvan. Wired, Ur, Urp zijn uh, heel veel films van. En dit is eigenlijk de film uit 1994... met in de, de hoofdrol Kevin Costner. Mm -hmm. Dat was uh, Wyatt Earp, uh, Componist James Newton Howard. Uh, weer uh, cowboy filmmuziek. Uh, speciale sfeer daarbij. Uh, de laatste soundtrack die ik u wil laten horen... is uh, de soundtrack van de film 12 Years as Slave. Een vrij nieuwe film. Draait nu net in de theaters denk ik. En daar is de muziek ook weer van Hans Siemer. Maar er is ook heel veel bestaande muziek bijgenomen. En wat ik u wil laten horen is het nummer van John Legend dat is eigenlijk meer dan de moeite waard. Ik vind de nummers van John Legend op deze zaterdag eigenlijk de mooiste als ik eerlijk ben. Roll, road, Jordan, roll. Road. roll. Jordan, I want to get you. Heaven when I die To hear Oh, Jordan Roll Roll Jordan Roll Roll Jordan Roll, Jordan, roll. Oh, I want To get to Heaven when I die To hear, oh, Jordan, roll, My brother, you ought to bend there. Yes, my Lord. Sitting in the kingdom to see, oh, Jordan, roll. Road, Jordan, road, Rod Jordan, road. Oh, I want to get to heaven when I die to hear, oh, Jordan, road. My mother, you are to bend down yes, yes, my Lord The city a in, a in the kingdom a To see old Jordan Rule, rule. rule Jordan U heeft geluisterd naar de soundtrack uh, 12 Years of Slave... een film die je veel in belangstelling staat... veel Oscar-nominaties gekregen heeft... en het was een nummer van John Legend. De afgelopen twee uur heeft u kunnen luisteren naar CFM Cinema... Uh, veel filmmuziek, veel uit de oude doos... en een paar nieuwe films, toch laten horen het geluid ervan. Mijn naam is Alko Beuvink. Volgende week ben ik er helaas niet, maar de week daarop... dan gaan we echt definitief draaien. Dit waren eigenlijk de testuitzending. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Mooie filmmuziek. Een beetje te veel symfonisch misschien... maar dat geeft wel een bepaalde sfeer aan. Toch ook romantische stukken. Violen, onomisbaar natuurlijk. En ik ga afsluiten met de nummer uit de Blue Jasmine. Uh, The Bee Gees. How can we met a broken heart?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 Dit was CFN Cinema. Tot de volgende keer. Van CFN. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. CFN. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11.00.